Een federale rechter heeft de faillissementsaanvraag van de Amerikaanse stad Detroit goedgekeurd... waardoor de stad onder meer kan korten op pensioenen. Volgens de rechter moet Detroit de tijd krijgen... om uit de financiële problemen te komen. Gepensioneerden, vakbonden en pensioenfondsen... waren fel tegen de beschermde status... omdat ze nu veel geld dreigen te verliezen. De stad heeft meer dan 18 miljard dollar schuld... en vroeg in juli faillissement aan. Het grootste gemeentelijke faillissement... in de Amerikaanse geschiedenis. Edwin de Roy van Zuidewijn is blij met de bevestiging... dat prins Bernard in 2000 een onderzoek naar hem liet doen. Premier Rutte heeft het onderzoek bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd houdt de ex-man van prinses Margarita nog wel vragen over. Zo wil hij weten of zijn moeder en zussen ook zijn onderzocht. Onyango Obama, een oom van de Amerikaanse president... mag in de Verenigde Staten blijven, ondanks een gerechtelijk uitzettingsbevel... De rechter oordeelt op grond van een immigratiewet dat hij niet terug hoeft naar zijn geboorteland Kenia, omdat hij al 50 jaar in de VS woont. De 69-jarige oom van de president kreeg 21 jaar geleden een uitzettingsbevel, omdat hij zijn visum niet had verlengd. Zijn zaak kwam pas voor de rechter nadat hij in 2011 was gearresteerd vanwege rijden met drank op. Het Witte Huis heeft zich naar eigen zeggen niet bemoeid met de rechtszaak. Het weer. Richting de ochtend wordt de bewolking steeds dikker. De mediumtemperatuur ligt tussen de min 1 en plus 4. Overdag trekt regen of motregen over het land. Het is dan een graad of 7. Dit was het NWS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Anne de Jong en Robert Smit... Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 4 december en op deze woensdag aandacht voor Bits of Freedom over de lancering van website Bespiedonsniet.nl. We laten ons licht schijnen op Brazilië, want is dat land wel klaar voor het WK voetbal aankomende zomer. En nu eerst aan, en, uh, aandacht ook voor Detroit, want die stad is failliet. Ja, u kunt, u kunt ook op onze uitzending reageren. Uh, bel dan naar ons gratis nummer 0. 800 -1 -1 -2 -1. Of twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen kan ook. Op Twitter vind je ons via het WNL Nacht. We beginnen met uh, een van de grootste sporters die Nederland ooit heeft gekend, letterlijk en figuurlijk. Want vandaag is het 52 jaar geleden dat Anton Geesink in Parijs wereldkampioen werd. En dat was een prestatie van formaat. Ja, want Geesink werd namelijk de eerste niet-japaner ooit die wereldkampioen werd. We blikken terug op dit historische sportmoment met Kees Jonkind, sportverslaggever en commentator bij alles wat ook maar een beetje met Juro te maken heeft. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, om het in, een, ja, in perspectief te stellen, hoe, hoe bijzonder was die overwinning nou van Geesink? Nou ja, heel bijzonder. Uh, er zijn zelfs opmerkingen in de Tweede Kamer uh, geweest... Uh, over die overwinning van Geesink. En toen werd het door de politici gezegd... dat er een, uh, in het land van de reizende zon een zonsverduistering had plaatsgevonden... Ja. omdat Geesink de wereldtitel had afgepakt van de Japanners... Ja, je moet je voorstellen, kijk, judo was natuurlijk uh, uh, het gebied waar de Japanners in excelleerden Het was hun sport, zij hadden het bedacht, uh, eind 19e eeuw. Uh, ze hadden ongelooflijk veel voorsprong in uh, trainingen en ze wisten er ontzettend veel van. En, uh, en ja, en op een gegeven moment is er dan iemand uh, die uh, uit Europa komt. En uh, die uh, in dit geval drie Japanners op rij verslaat. En dat, dat was het unieke aan dit toernooi. Uh, Geesink kwam in de kwartfinale al in Japan tegen Kaminaga Dat, dat was de, uiteindelijk uh, degene waar hij drie jaar later ook de Olympische titel van won uh, Kaminaga, uh, dat was de, eigenlijk ook de beste Japaner Die hadden ze al meteen in de kwartfinale uh, gepositioneerd Zo in het speelschema Want ze kenden Geesink dat, dat hij zou Geesink uh, moeten elimineren En als dat niet zou gebeuren dan zou hij uh, Geesink dan zo afgemat zijn, omdat die Kaminaak zo sterk was. Dan zou hij in ieder geval in de halve finale tegen een andere Japaner, dat was Koga. En dan zou hij daar in ieder geval uh, zijn Waterloo vinden. En als dat dan niet zou gebeuren, dan zou hij in ieder geval Sone, die andere Japaner, in de finale hem uh, wel een kopje kleiner maken. En uh, ja, Geesink uh, won alle drie de partijen. En uh, ja, uh, dompelde Japan in rouw. En, uh, en werd de allereerste niet-Japanse wereldkampioen judo. Maar ze hebben dus echt daadwerkelijk alles gedaan wat ze konden... om maar te zorgen dat hij niet won. En ah, onze absoluut. eigen Anton Geesink heeft dat dan toch voor elkaar gekregen. Wat een ja. schok moet dat geweest zijn. Ja, nee, dat is een enorme schok geweest. En, uh, zijn, uh, ja, ze, ze konden er eigenlijk ook slecht tegen. Dus ze uh, waren slechte verliezers. En uh, zij hebben... Toen in de kranten laten optekenen dat het een lucky punch was. Dus een, een, een, een, toevalstreff, een toevalstreffen. Maar ja, goed, dat, dat kon natuurlijk niet als je drie keer van een Japanner wint. Maar dat is wel de reden geweest waarom uh, Geesink zo gebrand was uh, drie jaar later om die uh, Olympische titel ook nog eens van de Japanners af te pakken. In, uh, of af te pakken. De, uh, de Japanners daar te verslaan in eigen huis, in Tokio. Want dat. dat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 En dan gewoon in haar eigen huis, uh, drie jaar later in 1964, uh, de Olympische titel pakken. Ik krijg hier precies 52 jaar na dato nog steeds patriotische gevoelens <lacht> bij bij dit verhaal. Fantastisch. Maar als, als ik nu naar uh, judo kijk op televisie, dan zie ik uh, veel Nederlanders die goed presteren. Ik zie Oezbeken, Kazakken, uh, mm -hmm. Japanners natuurlijk ook wel, maar niet meer een heerschappij van, van Japan. Is het echt Anton Geesink geweest die het pad voor niet-Japanners geëffend heeft op deze manier? Nou, het is wel zo dat als Anton Geesink uh, die uh, wereldtitel in 1961 niet had gepakt... en ook de Olympische titel in 1964 niet... dat uh, het heel goed zo zou kunnen zijn dat, dat uh, judo uh, altijd een Japans onder ons zou zijn gebleven... en dat het nooit een internationale sport zou zijn geworden. Um, uh, want uh, vergis je niet, in 1964 uh, is judo... Uh, alleen maar op de Olympische Spelen uh, gehouden, dat toename, omdat het in Japan was. Japan mocht een sport uitkiezen die uh, <lacht> zij, uh, zij graag wilden uh, doen. Uh, dat was natuurlijk heerlijk. judo. Ja, ze hebben ja. gegarandeerd goud voor de Japanners en dat oh, Anto Gezing dan even... Oh, heerlijk. <lacht> ja, ja. En, dus, en, en hij heeft dat internationaal gemaakt. Dus uh, da daardoor zijn andere landen ook uh, gaan zien van, hé, hey, wij kunnen de Japanners verslaan. En B, het IOC heeft gedacht, hé, hey, wacht eens even, dit is helemaal niet een, een regionale sport... Dit zou eens dus een wereldsport kunnen zijn. En toen in 1972 hebben ze het officieel uh, olympisch gemaakt. Hm. Ja, we kennen Anton Geesink dus als, als ja, de judoka Anton Geesink. Uh, nou, daarnaast heeft hij ook op politiek vlak een, rol, een grote rol gespeeld. Op sportpolitiek vlak dan. Mm -hmm. uh, Internationaal Olympisch Comité. Uh, kan jij aangeven wat hij daar concreet in heeft betekend voor de Nederlandse sport? Nou, ik denk dat sowieso dat uh, uh, uh, in Nederland is nog wel eens meewarig gedaan over... Uh, over, ...over hem, omdat hij altijd uh, begon van ik heb hier een brief... ...en uh, weet je, hij is natuurlijk ook heel vaak nagedaan. Maar kijk, uh, als je vraagt aan, aan buitenlanders en ook aan IOC-leden... ...hoe zij uh, naar hem hebben gekeken... ...dan is hij wel een, uh, een boegbeeld geweest... ...van de Nederlandse sport en van de Olympische Beweging. Dus hij, hij heeft denk ik uh, voor buitenlanders... Wat dat betreft wel een soort van uh, een grotere functie uh, vervult. Mm -hmm. wij, wij zijn toch wel heel erg, uh, nou ja, als Nederlanders, geneigd om mensen die uh, een mening hebben en de, uh, hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, om er maar eens één in te gooien. De, de, om die daar de, de kop eraf te hakken. En, en uh, daar hebben buitenlanders er wat minder last van. En die hebben hem wel op waarde geschat. Kijk, uh, vergeet niet, hij is gewoon zeker in judo-kringen. En als je naar Tokio gaat. Uh, als hij over straat liep in Japan, wist iedereen wie hij was. Hè? Mm -hmm. uh, hij heeft een enorme indruk gemaakt uh, met die overwinningen van hem. Uh, hij heeft het, uh, um, het Judo uh, uh, bereikbaar gemaakt voor ons allemaal. En dat, dat is echt zijn verdienste. En dat, ja, kijk, als zo iemand zich dan ook in het uh, sportpolitiek gaat begeven... Dan, uh, dan, dan zijn er heel veel mensen die toch wel uh, graag naar hem luisteren. Want, uh, omdat het zo'n groot sportman was. Maar buiten, buiten de grote naam dan, uh, kun jij concreet iets aangeven... Wat, wat, waar Anton Geesink dan daadwerkelijk voor heeft gezorgd? Nou, kijk, uh, dan, dan haal ik het wel even terug uit het judo. Waar hij bijvoorbeeld voor gezorgd heeft... Is dat uh, er nu blauwe en witte pakken op, uh, op, op de mat staan? Mm. Hij heeft, uh, en terwijl de Japanners die vervoeren vervoer dat, want die, uh, die willen traditioneel en uh, allebei wit. Maar hij heeft uh, gezegd, ja, luister, als je internationaal wil meetellen en voor de televisie, is het toch wel handig om uh, dat een, uh, zeg maar een, een leek kan zien dat blauw bovenop ligt en niet wit. Ja. En, uh, uh, en de, de, hij heeft dus, uh, zeg maar voor de, in ieder geval voor de Eurosport, uh, wat dat betreft, best wel doorbraken geforceerd. Ja. Tot slot, uh, Kees, uh, als je een top drie van de grootste Nederlandse sporters aller tijden uh, moet moe, nemen, behoort moe Anton Geesink daarbij? Ja, kijk, de prestatie die hij heeft geleverd, de, de, zeg maar de revolutie die hij heeft ontketend, de, uh, en niet alleen in 61, maar ook in 64, de, dat je zeg maar de grondleggers van, uh, van, uh, van de sport echt uh, letterlijk in de hout geeft. Uh, ja, dat, dat, dat kent ze weer gaan niet. Ik zou, ja, ik zou 1, 2, 3 niet uh, een Nederlander kunnen, uh, kunnen aanwijzen die zo'n zo aardverschuiving heeft. Uh uh, teweeggebracht in één in bepaalde sport. Dus hij hoort zeker, uh, wat mij betreft, hoort hij zeker uh, in de top drie van uh, topsporters, Nederlandse topsporters alle tijden. Ja, en zonder 61 was er geen 64 geweest. En dat is precies 52 jaar geleden vandaag. Anton Geesing won dus in Parijs voor het eerst het wereldkampioenschap judo. En dat was voor het eerst geen Japaner. Kees Jonkin, dankjewel. Alsjeblieft. Tien over vier u luistert naar nu al wakker op radio 1. Straks hebben we aandacht voor Detroit, want ja, het was al een patiënte stad, maar nu is het dan ook echt dood. De stad is failliet. Straks praten we erover met Wouter Zantingen. Maar eerst Colby Calé, Midnight Bottle. Midnight bottle take me A little more clearly Like every single move you make Kissing me so carefully On the corner Als je wekkerradio dan gaat zo om kwart over vier in de ochtend... dan kan dat toch prima met Colby KJ en Midnight Battle. Ondertussen is er bij ons bij nog, nu al wakker, moet ik het wel goed zeggen... Vera Simons aangeschoven. Want Vera heeft een blik kunnen werpen op de kranten die langzaam binnenkomen. Ja, zeker. De dag gaat weer beginnen. Goedemorgen, Volkskrant die opent met strenger toezicht, hoger onderwijs. Tweeënhalf jaar na die examenfraude bij in Holland... is een verscherpte wetgeving door de Eerste Kamer goedgekeurd... Trouw heeft het over de denkdenk van het CDA. die meer zeggenschap voor actieve burgers wil. Via een wet zouden lokale gemeenschappen. zo zeggenschap uh, krijgen over maatschappelijke keuzes. bij bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen. En kerken en sociaal werkers in Rotterdam Zuid. gaan elkaar wijzen op probleemgezinnen. en samenwerken om hun problemen op te lossen. schrijft Nederlands Dagblad. Het programma wil de leefbaarheid in Rotterdam Zuid. in 20 jaar fors verbeteren. En in de Telegraaf. melkveehouders zijn agressieve campagnes zat. Boeren, boeren zijn woest op wakkerheid. Het gaat volgens de veehouders om stemmingsmakerij... die campagnes van Wakker Dier en ze zijn een Facebook-actie gestart. Ja, verder heeft de Telegraaf aandacht voor Dominique Heuman... een 52-jarige longpatiënt uit Hilversum. Uh, hij gebruikt een scootmobiel om uh, zich buiten te kunnen verplaatsen... maar kan daarmee niet door de voordeur. En daarom gebruikte hij een paadje dat dwars door een gemeen gemeenteperk gaat. Uh, helaas was die onbetegeld. En daarom stuurde hij in mei keurig een verzoekschrift naar de gemeente... om het pad te betegelen. Dat verzoek werd uh, van de hand gewezen. Nou ja, goed, dat vond hij nog niet zo erg. Maar uh, wat veel erger was, was dat de gemeente besloot om deze week zeven struiken midden op zijn pad uh, uh, te zetten. En het gevolg is nu dat Heuman vastzit in zijn eigen huis. Uh, de Telegraaf noemt het een pesterij. Uh, de gemeente Hilversum ontkent. Een oplossing uh, is echter nog niet gevonden. Rij, een verhaal, rechtermateriaal. rechtermateriaal, <laughs> Beetje sneu, wel, ja. uh, Spits die komt met spoor, uh, spoorstrijd tegen het ijs. De ProRail en NS zouden namelijk weer klaar voor zijn... om de treinen ijsvrij te maken. Zoals ze dat ieder jaar zo leuk zeggen. Er staan deze winter voor het eerst zes vaste installaties klaar... om de treinen ijsvrij te maken. Hiermee moet worden voorkomen dat bij sneeuwval... wissels op het spoor vastlopen door brokken ijs die van de trein afvallen. En daarbij, vond ik wel grappig... plaats ProRail wederom bij sneeuw of strengen... voor onderhoudsploegen op uh, belangrijke knooppunten... Ik vis van het bestaan niet af. Maar dat zijn dus teams die in 24-uursdiensten bivakkeren in zogenaamde wintercontainers. Om sneller vastgelopen uh, stukken spoor en ijs van het... Uh, sneeuw en ijs moet ik zeggen, van het spoor te halen. Dus een groepje mensen die eigenlijk elkaar aflossen om zo snel mogelijk... In ieder geval zo zie ik het voor me als er ergens een blok ijs valt... Om dat heel snel van nou, het spoor te halen. Wat in geval, ik hoop ze, dat ze het doen. Wat zouden ze de rest van het jaar doen? ja. Ja, Blaadjesveeg ja. van het spoor. Okay. Ja. En uh, ze letten op als het spoor er weer uitzet in de zomer. Volgens mij is dat best wel gewoon ook een, een viergetijden uh, baan hoor die je ervan ja? maakt. Ja. Ik geloof je niet. <laughs> uh, ja, dat en nog veel meer leest u, uh, leest u in de ochtendkranten. Het was jarenlang het hart van de Amerikaanse auto-industrie met de klinkende bijnaam, de Motor City. Maar inmiddels is die glans er al een tijdje vanaf. De patiënt Detroit is na een lang ziekbed dat nu toch echt dood. De stad is failliet. Ja, met onze Amerika-correspondent Amerika Wouter Zantingen proberen we te reconstrueren waar het misging En uh, wat de toekomst brengt voor de stad. Uh, Wouter, goedemorgen. Uh, allereerst, hoe kan een, een, een grote stad als Detroit, uit mijn hoofd volgens mij ruim 700.000 inwoners, uh, zomaar failliet gaan? Ja, heb je een uurtje. <laughs> uh, nou, dit is iets wat, uh, wat er echt al 45 jaar uh, onderweg is, hè, naar dat naar, ja, naar uh, fatale moment toen naar de bankroet. De Tweede uh, uh, Wereldoorlog vond Detroit was heel belangrijk, het uh, heette het de arsenaal van democratie. Uh, alle tanks kwamen daar vandaan, alle munitie. Na de oorlog kwam de, uh, de auto-industrie op. Maar uh, ja, langzaam en zeker ging het uh, steeds slechter met Detroit. Uh, heel veel corrupte politici, corrupte vakbondsleiders... die zorgden dat er eigenlijk ja, weinig uh, veranderingen kwamen. Er waren hele grote problemen met ja, de acties... wat er zorgde dat de rijkere middenklasse uh, steeds meer de stad uitvlucht... en de, de buitensteden gingen wonen. En toen kwam de stad eigenlijk in een soort doodsspiraal terecht... Waardoor dus iedereen die het zich kon veroorloven de stad uh, uittrok. En uh, ja, alleen de arme mensen nog achterbleven in een heel groot gebied. En het dus een steeds duurder wordt uh, voor, voor jongens als stappenmanager. Met sinds 1950 waren het nog 1 miljoen. Nu uh, zijn het er nog maar 700.000. Er zijn hele, zoals je neemt, city block, hè Dat is uh, eigenlijk een soort vierkant met straat omheen. Daar wonen nog maar een paar mensen. Waar eerst honderden mensen wonen. En uh, ja, en, en toch uh, verwachten die mensen nog wel dat er een de politie langs komt dat de straatlampen moet doen. En uh, zo uh, ja, langzaam en zeker uh, cirkelt uh, Detroit uh, door het afroeputje in. Ja, ja. Wat, wat is nou wat heeft nou uiteindelijk de doorslag gegeven voor, voor het uiteindelijke faillissement? Nou, een aantal dingen zijn gebeurd. Uh, ze hadden op een gegeven moment gewoon ja, geen geld meer. Uh, alle schuldeisers die, uh, die kwamen eraan. En toen heeft de gouverneur van de staat uh, Rick Scott. Die heeft gezegd, uh, nu is het afgelopen. En hij heeft een, een emergency manager aangesteld. Die eigenlijk het democratisch uh, gekozen uh, burgemeester en de gemeenteraad opzij heeft geschoven. En die is uh, de, de bankruptieprocedure uh, gestart. En, en, en daar zitten we nu, uh, nu dus in. Maar wat houdt een bankruptie-traject uh, uh, in voor een stad? Ja, wat het eigenlijk betekent. Het is natuurlijk niet zo dat het einde van de stad is. Hè, want dat kan niet. Het is natuurlijk niet, want een stad blijft er natuurlijk. Maar het geeft de stad een mogelijkheid om wat te doen aan de schulden. waarvan ze nu gewoon hebben gezegd: wij kunnen onze schulden niet betalen. Dus wat we gaan doen, is wij gaan met alle schuldeisers aan de tafel zitten. en wij gaan, uh, vertel, uh, ja, wij gaan uitzoeken uh, wie uh, wat krijgt van, van ja, wat er wel is. Uh, en dat er natuurlijk een stuk minder is van wat ze uh, verwachten te krijgen. En het grote schok, uh, het meestal uh, schok in de nieuws, wat heel veel uitgekomen. is dat uh, heel veel mensen die dus uh, een pensioen krijgen van de stad. dat zijn dus. De brandweerlieden, mensen die uh, nou, uh, voor, voor, voor de bus, uh, de, de, de, de ambtenaren de, de ambtenaren inderdaad, uh, die krijgen nu misschien dus of, uh, minder pensioen of misschien oh. zelfs uh, geen pensioen. En dat was echt wel een hele, heel heikel punt. En uh, ja, zij gaan vechten met andere uh, schuldeisers uh, over uh, wat, er, wat er over is. Maar moet ik me dan voorstellen dat de stad nu echt compleet in de verkoop staat? Nou, dat is wel waar. Uh, er is bijvoorbeeld het Museum van Detroit. Er zijn de mensen van, van Christine, het Grote Veilinghuis zijn al lang geweest. Die, die hebben alle schilderijen gaan bekeken. Die gingen geen kijken wat het allemaal waard is. Want inderdaad, bij, bij zo'n bankruptieprocedure, dan wordt gekeken van nou, wat heb jij uh, uh, ja, wat heb jij, wat kun jij verkopen? Wat, wat voor gebouwen heb je, wat voor kunst heb jij? En dat wordt allemaal inderdaad wel meegenomen. En ehm. Um uh, uiteindelijk, um, wa waar moet Detroit het nu op gaan redden? Ik bedoel, de, de, het was eerst de, de, de militaire industrie. Nou, dat is overgenomen door de auto-industrie, maar dat ligt nu helemaal op zijn gat. Waar denkt de, de Detroit voor de lange termijn het geld mee te verdienen? Nou, het, het, het, het is groot probleem is niet, niet, niet eens echt de hele regio. Want de regio zelf, daar wonen meer mensen dan, dan toen. Het probleem is eigenlijk de stad Detroit. De stad Detroit is te groot. Hm. Uh, en de mensen wonen te uitgespreid. Dus waar de stad nou mee bezig is is eigenlijk uh, grote stukken van de stad uh, slopen. Uh, teruggeven aan de natuur en proberen een kleinere stad te maken... zodat we het beter te managen van. Het is gewoon nu veel te duur uh, voor de stad... om ja, dit enorme gebied te blijven uh, managen met, met ja. zo weinig mensen. Dus uh, ja, de, de stad uh, wordt kleiner. Ja, en uh, president Obama die kondigde enige tijd geleden aan... dat Detroit gered was. Heeft dit faillissement ook nog gevolgen voor hem en de landelijke politiek? Uh, nou, het is natuurlijk een, een democratische stad. Uh, dus inderdaad, je hoort al van, uh, van de rechterkant vaak van, kijk nou maar naar Detroit. Detroit is het voorbeeld van als je de democraten te lang in de macht laat, want uh, dan gaan de schulden omhoog totdat het uiteindelijk niet meer uh, kan. En uh, dan uh, wordt uh, geld weggegeven aan, uh, aan, uh, aan, aan, aan, aan rijke vriendjes, aan vakbond, vakbondslieden uh, die daar heel erg machtig zijn. En dan is dit wel je voorland. Dus dit, ja, dit wordt wel natuurlijk gebruikt uh, aan de rechterkant. Ja, uh, Wouter, wat, wat staat er nu op korte termijn te gebeuren? Uh, nou ja, wat er nu net uitgekomen, dat was een voor half uur geleden, uh, dat de stad inderdaad bank, uh, een bankruptieprocedure in mag gaan. Want de vraag was of, of dat kon. Want ik bedoel, het is nog gebeurd dat het op deze schaal uh, ge, uh, gebeurt. Uh, ja, en met, met zo'n stad uh, van deze grootte. En uh, wat er nu gaat gebeuren is dat er een grote onderhandeling. Uh, en, want uh, er is niet veel geld. Uh, uh, dat kan niet verdeeld worden. Tussen heel veel mensen die dat willen hebben. Van ja, klein investeerders tot grote banken, tot mensen die pensioentjes hebben. En uh, ja, dat wordt natuurlijk uh, een heel erg uh, nagevecht. Ja. om dan toch nog een klein beetje positief te eindigen. Ik zag wel dat uh, vanavond uh, de Detroit Pistons, het plaatselijke basketbalteam, uh, de kampioen uh, Miami niet verslagen hebben, hebben ze tenminste nog iets om te juichen? Nou, dat weet ik van nog Een heel klein beetje, want voor de rest is het daar toch wel behoorlijk dramatisch. Wouter Zantingen, dankjewel. Over uh, 64 dagen ja. uh, dan, uh, kleurt uh, Nederland uh, weer oranje en vooral Sochi oranje. Want dan zijn de Olympische Winterspelen weer. En wij bij nu al wakker. Vinden het heel erg leuk om dan niet alleen die altijd die vaste lange baasgaters te volgen. Maar een keertje de sporters die we eigenlijk nooit echt zien te volgen. Dus dat doen we vannacht, deze ochtend weer. En dit keer doen we dat met Shadow Maas. Sloopstijl. Ze gaat ons alles over uitleggen. Dag naar Loco in Acapulco. Voortops dus op Radio 1 Loco in El Capolco. En dit nummer kwam uit in 1988. Toen waren Robert en ik nog niet geboren. En dan denk je, je hoort nooit meer iets van de Foortops. Nee, ze komen naar Nederland. Schrijf het in je agenda 14 maart 2014 in de Heineken Musical samen met de Temptations. Ben je dan nou macht Ja, ik overweeg daarheen te gaan. <laughs> Go to the start. Ready? Over 64 dagen kleurt Sochi oranje. Dan beginnen in de Russische stad de Olympische Winterspelen. Voordat het wielorkesten hun weg naar Rusland zoeken... blikt nu al wakker iedere week vooruit met Olympische deelnemers. En deze week doen we dat met Cheryl Maas als snowboardster doet zij... een gooi naar Olympisch Goud bij het nieuwe onderdeel Sloopstijl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe gaan de voorbereidingen tot nu toe? Uh, ja, best lekker zou ik zeggen. Ja, want we bellen nu naar Colorado. Uh, wat doe je daar? Uh, ja, ik ben hier aan het trainen en er staan twee wedstrijden op mijn programma. Oké, okay. en, en even om het begin te beginnen. Ik denk niet dat heel veel luisteraars slope styles kennen. Um, hoe zit de sport precies in elkaar? Uh, ja, je hebt eigenlijk een uh, afdaling op een berg en uh, ja, daar kom je van alles tegen. En het is vooral uh, bij ons schanten, meestal een stuk of drie, vier. En dan uh, ja, een aantal rails of uh, walrides. Dat zijn metalen obstakels waar je overheen slijt. Mm -hmm. Maar, maar gaat, gaat het er dan om dat je daar het snelst uh, doorheen gaat? Of gaat het erom dat je daar de, de vetste trucs uh, uh, uithaalt? Wat, wat, wat is het doel? Ja, de beste trucs natuurlijk. Zo, zo mooi mogelijk naar beneden komen. Met uh, zoveel verschillende mogelijke trucs. En uh, verschillende draaien allemaal. Echt, uh, ja, wordt echt gejureerd op stijl. Het klinkt een beetje alsof het een, een stoere versie is van wat Nicolien Sauerbrei doet. Uh, ja, kan ik wel noemen. <laughs> hey, um, je gaat daar uh, twee wedstrijden doen. Z zijn die ook nog belangrijk voor je in het jaar? Of is echt alles gericht op, uh, op Sochi? Uh, de eerste wedstrijd is uh, niet belangrijk voor de speler. Gewoon wel belangrijk voor mezelf. En de tweede wedstrijd dat is uh, wel een belangrijke kwalificatiewedstrijd ook voor de speler. Om gewoon mijn punten te behouden. Zodat ik zeker mag gaan. En, en, uh, want uh, wat, wat ik me kan voorstellen... Je, je legt net uit eigenlijk dat het een hele gevaarlijke sport is in principe. Uh, ik bedoel, als jij, als jij goed valt uh, bij zo'n schans... dan denk ik dat je alles af kan breken en scheuren... wat je maar af kan breken en scheuren. Um, uh, dan lijkt het me toch niet heel erg handig... dat je allemaal trainingen en wedstrijden uh, in die aanloop... naar die belangrijke spelen hebt. Uh, ga, je, ga je daar dan minder vol in? Hoe zit dat? Ja, je, je moet natuurlijk blijven oefenen. Uh, het, het blijft een risicovolle sport. Dus... Maar zonder oefenen kun je straks ook niet een goede run rijden tijdens de spelen. Dus je, je, je kunt het eigenlijk niet op stop zetten. En ja, in mijn ogen is het gewoon het beste om te blijven doen wat je goed doet. En ja, dan hoop ik dat het toch allemaal goed gaat. Je pakt uh, iets minder risico's denk ik toch wel. Ja. Als je verder vooruit kijkt. Maar ja, ja. aan de andere kant probeer ik nu ook gewoon goed mijn best te doen tijdens de wedstrijden. Ja, om, om een indicatie te geven aan de luisteraars. Wat voor... Uh, uh, verschrikkelijke blessures kun je eigenlijk krijgen van dit sloopstijl? Ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Wat heb jij zelf gehad? In sommige mensen vallen. Uh, heel veel natuurlijk pezen die afgescheurd worden of gebroken armen ofzo. Maar het is niet altijd uh, raak. Het, het zijn ook gewoon wedstrijden waar, waar niemand blessures rijdt. En dat ligt ook een beetje aan wat voor parcours het is. En hoe veilig het is. En de weeromstandigheden zijn ook altijd heel belangrijk. Uh, dit onderdeel in ons programma heet The Road to Sochi. Hoe, hoe gaat jouw weg naar Sochi er nu uitzien? Uh, ja, zoals gezegd, veel snowboarden. Dat, uh, dat is echt mijn main focus. Gewoon uh, zoveel mogelijk uren op mijn plank maken en uh, ja, toch heel veel nieuwe trucs uh, proberen. En, en toch veilig een beetje moeilijk, uh, die combinatie. Maar. Ja, is dat ook echt nodig om bijvoorbeeld een medaille te kunnen winnen? Iets heel nieuws uh, in, je, in, je, in je races leggen? Ja, ik denk van wel. Um, Want ik had ook begrepen dat jij bent de eerste vrouw... die een 900 draai maakte. Dat is uh, uh, nou, minstens twee keer om je as heen. Um, uh, is dat ook... Uh, nou, met het oog op, uh, op de Olympische Spelen heb je die erin gebracht? Ja, dat is een van de trucs waar ik echt um, op aan het focussen ben. En uh, ja, ik, ik weet dat er een hele hoop dames echt hard aan het trainen zijn... En, uh, een beetje afwachten wat er ook gaat gebeuren. Maar zijn ze dan en dat al... is goed om in die wedstrijden te meten natuurlijk. Maar zijn ze dan ook aan het trainen om die truc die jij nu gedaan hebt, die 900 draai van je over te nemen? Ja, ja tuurlijk. Iedereen is uh, eigenlijk met uh, vrijwel dezelfde trucs bezig. Iedereen zit op het, uh, in de top 5 zit iedereen een beetje op hetzelfde niveau. En uh, ja, dan probeert je allemaal net uh, iets meer te kunnen draaien en te, uh, ja, goed vast te pakken je bord. Doe me een beetje denken aan Epike Zonderland eigenlijk. Die ook eigenlijk zijn grens aan het verleggen was. Ja, nou dat hoort bij de sport ook een deze sport. Ja, maar maar uh, die won goud. We zijn elke dag gewoon daarmee bezig. En precies, die won uiteindelijk goud. Uh, uh, wat kunnen wij van jou verwachten? Ja. Ja, ik bedoel, heel, je hebt, je veel, hebt jezelf. Ik, je, je, het is heel moeilijk te zeggen. Kijk, ik zeg al met weersomstandigheden. En, en we krijgen het parcours daar pas te zien. Uh, en dan is het. Uh, Kijken ja, of, of je een run daar waar kunt maken. En, uh, ja, ik, ik hoop wel zelf een top 3 te kunnen rijden. Een top 5 ben ik blij. En daaronder ben ik uh, ja, niet zo blij. Oké, okay, nou, het, het komt er dus uiteindelijk gewoon wel neer dat jij, Cheryl Maas, gewoon met de top mee moet gaan draaien. Ja, dat, uh, daar denken we hard voor aan het werk. Oké, okay, nou duidelijk. Uh, Cheryl, mogen wij, uh, wij. Wij proberen een aantal sporters proberen wij te volgen uh, in, in die aanloop naar die spelen. Uh, mogen wij over een paar weken weer eventjes bellen hoe het staat met je 900 draai? Ja, tuurlijk. Nou, Dat heel erg zijn. graag. Heel erg graag sloopstijler. Uh, Cheryl Maas, hartelijk dank en uh, heel veel succes. Ja, bedankt. Ik heb er wel vertrouwen in bij Sheryl Maas. Cheryl. Ja, leuk. Nou, zolang, ze, zolang ze die pees maar niet afscheurt. En, spe en uh... spectaculaire sport volgens mij om naar te kijken. Ja, dat wel. Uh, we gaan het in de gaten houden. Het uh, is uh, iets over half vijf in de ochtend. Goedemorgen. Het Nieuwsminuutje. Vera Simons praat u helemaal bij over het nieuws van de nacht. Ja, goedemorgen. In het Limburgse Born heeft de politie vannacht geschoten op een auto. nadat de bestuurder was ingereden op een agent. Dat meldt de politie. Agenten waren in een modestraat op zoek naar inbrekers. toen een van hen opeens een auto met gedoofde lichten op zich af zag komen. De agent loste hierop een, scho een schot. waarna de auto via het gasveld wist te ontsnappen. De bestuurder en de auto zijn vooralsnog niet gevonden. Gevangenis Guantanamo Bay gaat niet langer dagelijks cijfers geven... over het aantal hongerstakers. Dat meldt de Miami Herald, die dagelijks bijhield... hoeveel gevangenen uit protest waren gestopt met eten. De gevangenis zegt dat gevangenen vreedzaam mogen protesteren... maar als ze in hongerstaking gaan, wordt dat niet langer openbaar gemaakt. Het vrijgeven van deze informatie heeft geen operationeel belang... en zou de aandacht afleiden van belangrijkere zaken... zoals het welzijn van de gevangenen. En een Frans Veilinghuis verloot binnenkort een schilderij van Picasso uit 1914. Belangstellenden kunnen online een lot kopen voor 100 euro per, stok, per stuk... en de opbrengst gaat naar een goed doel. Het cubistische kubis, schilderij, excuus, waarvan de waarde op 1 miljoen euro... wordt geschat, is door een anonieme koper aangeschaft... bij een galerij in New York. Die koper schonk het vervolgens op zijn beurt aan een vereniging... die zich inzet voor het behoud van een werelderfgoedstad. En nu gaat uiteindelijk via de website onepicasso100euros.com... Um, de, de loten in de verkoop... Er zijn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 Het WK voetbal is uh, aankomende zomer. En uh, er moet nog heel wat gebeuren, wil het, uh, wil het allemaal op, uh, op rolletjes lopen. Want er is een deel van een dak ingestort van een stadion. En uh, ja, de, het klimaat, daar wordt ook uh, veel uh, over gezeurd eigenlijk op dit moment. We praten er straks over met uh, Daan Dekker. I'm Hij begon in de jaren negentig in New York als uh, imitator van uh, James Brown. En uh, durfde pas eigenlijk enkele jaren geleden pas uh, onder zijn eigen naam op te treden. In 2011 kwam pas zijn eerste album uit. Dit was uh, Charles Bradley. Um, of we nou wel of niet worden afgeluisterd door de NSA is eigenlijk geen vraagstuk meer. De mate waarin is eigenlijk een veel belangrijkere vraag. Ja, digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom waarschuwde ons al tijden geleden voor dit gevaar. Maar hoe nu verder? We leggen het voor aan Reo Zenger, onderzoeker bij Bits of Freedom. Goedemorgen Reo. Goedemorgen. Nou, het NRC publiceert geregeld stukken van klokkenluider Edward Snowden. En Geen Stijl komt nu met uh, Defember, uh, waarin ze aandacht vragen voor de internetprivacy. Uh, hoe voelt dat voor jou, dat, eindelijk, uh, een, dat, dat dit eindelijk een belangrijke uh, plek op de agenda krijgt? Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat het nu zo, dat het nou zo boven ieders ieder agenda uh, staat. Het is namelijk iets wat heel belangrijk is. Het gaat namelijk over je vrijheid op internet. En uh, uh, ja, dat... Ontzettend belangrijk. En ik denk dat het ja, echt heel goed is dat meer mensen hier wakker over worden en er aan de slag gaan. Ja, jullie van Bits of Freedom zeggen het al veel langer. Heb je ook uh, zo'n gevoel van, zie je wel, we zijn niet gek en we krijgen eindelijk een beetje erkenning? Ja, wat het wel een beetje jammer is om op deze manier gelijk te ja. krijgen dan. Uh, maar het is inderdaad, de, de technologie die we gebruiken op het internet... Uh, ...dingen als uh, de, de cloud, uh, sociale netwerken zoals bijvoorbeeld een, uh, een Facebook... Uh, ja, ...die hebben gewoon uh, risico's, uh, zitten daaraan vast. En daar, hier werd ik al veel langer gezien... ...maar dan is het moeilijk om mensen te overtuigen van die risico's... ...omdat men nooit iets misgaat. En uh, nu de onderdelen van Snowden er zijn... Het was echt duidelijk uh, nou ja, hoe goed het mis kan gaan. En uh, nou ja, het is jammer om zo gelijk te krijgen. Maar ik denk wel dat het heel goed is om nu dan uh, ga door te pakken. En, en te kijken van wat kunnen we dan doen om het beter te maken. Ja, en uh, jullie denken dat dat uh, in eerste instantie kan door de site bespiedonsniet.nl. Ik uh, ben er net naartoe gegaan. Bespied uh, ons niet met streepjes ertussen. Uh, de site is online, maar wat kan ik ermee? Nou, wat we op speedofniet.nl hebben benegerd is ons eisenpakket aan de Nederlandse regering. Hierop staat wat er nu moet gebeuren, welke, welke maatregelen zij in Nederland nu, uh, nu, om uh, die massale spionage om dat te beëindigen. Nou, en die maatregelen die we, uh, uh, die, die we daar op benoemen, zijn onder andere dat de regering uh, vanaf nu eindelijk eens keihard moet zeggen... Oké, okay, dit uh, kan niet langer zo. Het, het spioneren van onverdachte burgers mag gewoon niet... Dat is één maatregel. Nog een maatregelen bijvoorbeeld dat de Nederlandse regering nu eindelijk eens goed moet gaan kijken naar wat er nou precies gebeurt. Um, het is helemaal niet duidelijk welke rol de Nederlandse geheime dienst heeft in het uh, werk van de NEC. Hm. Uh, het is belangrijk dat daar ook de ondersteuning boven uh, komt. Een ander ding is wat we zeggen is dat de Nederlandse geheime diensten... Uh, ja, he, wat zij uh, precies doen, uh, uh, uh, nu al in de, af, de afgelopen tijd... Maar ook van hoe de, wat de plannen zijn, dat is gewoon niet duidelijk. Um, ja. Een van de dingen die zij graag willen is dat zij het hele internet kunnen um, afstappen ja. uh, zonder dat daar een specifieke bedenking voor is. Dat is een wetsvoorstel dat in de maak is. Nou, Dat plan moet bijvoorbeeld ingetrokken worden. Ja, is, is, is, de, is deze site nou echt vooral bedoeld voor, voor, voor ons burgers of, of toch meer als politiek statement? Uh, nou ja, beide. Er staan uh, ook maatregelen op die, uh, die voor burgers direct uh, invloed hebben. Bijvoorbeeld hè, het gebruik van beveiligingstechnologie om dat uh, te verbeteren. Maar het is natuurlijk ook een belangrijk punt richting de politiek. Uh, we hebben dit pakket hebben we gisteren ook aangeboden aan uh, minister Plasterk. Uh, dus uh, ja, er is nu gewoon geen reden meer om niet meer uh, met uh, krachtige maatregelen te reageren. Nou, ja, want hoe wordt daar nu op gereageerd in Den Haag op deze, op deze nieuwe campagne van jullie? Uh, nou, Hoe daarop gereageerd wordt, dat weet ik natuurlijk nog niet. Want we hebben, uh, de website steel.nl is pas sinds uh, vijf minuten uh, online. Oh, um, we hebben maar echt we hebben, een primeur op dit moment. Jullie hebben echt primeur. <laughs> maar wat ik al aangaf, we hebben het gisteren dus ook aangeboden aan minister Plasterk. Dus uh -huh. uh, ja, ik ga ervan uit dat hij dat nu uh, ter harte neemt en mee aan de slag gaat. Ik uh, uh, met alle onthullingen van Snowden. Uh, ik kan hij toch moeilijk nog langer uh, uh, zich uh, naar de andere kant kregen. Ja, terwijl aan de andere kant gisteren nog iets werd aangeboden aan ministers Plasterk... namelijk de commissie Dessens. En die zegt ongeveer tegenovergestelde van wat jullie duidelijk proberen te maken... geeft de AIVD meer bevoegdheden. Ja. Nou ja, wat de commissie Dessens zegt is dat uh, uh, uh, die wet is al wat ouder en de technologie is heel erg, heel erg om te aan het ontwikkelen. Dus er gebeuren ontzettend veel dingen. Uh, en dat ben ik opzicht met uh, de commissie Dessens wel eens. Ja, dat er dingen gebeuren maar, zijn we allemaal wel eens. Maar zij maar willen dat de AIVD meer, meer, meer ruimte krijgt. Ja, maar inderdaad, uh, dat betekent volgens mij dus niet dat de AIVD meer ruimte moet krijgen. Maar dat betekent volgens mij dat we die wet moeten aanpassen uh, qua, qua waarborgen aan de huidige tijd. Toen die wet werd gemaakt, dat is dus meer dan tien jaar geleden, eh, toen had technologie allerlei limieten. Dus het eh, opslaan van heel veel gegevens was heel moeilijk. Je kon niet eh, als je heel veel gegevens had, daar gemakkelijk eh, doorheen zoeken. Dat zijn allemaal dingen die nu wel kunnen. En dat betekent dat eh, de waarborgen, dus, dus de, de zekerheden die we hebben ingebouwd toen, voor de technologie die toen voorhanden was, ja, die is nu niet meer voldoende. En dat moet denk ik eh, veel beter worden gemaakt gedaan nu. Maar ben je niet bang dat minister Plastek... eerder naar de commissie Dessens gaat luisteren dan naar jullie? Uh, nou, dat denk ik haast niet. Want het is bijna niet meer mogelijk... om, ja, om, om, om dat gewoon zonder rekening te houden... met al die andere dingen die er op dit moment gebeuren. Maar het is voor Plastek uh, toch wel de makkelijkste weg? Uh, nou ja, ik denk dat wanneer de Tweede Kamer... Uh, het, het is duidelijk he, dat de Tweede Kamer bijvoorbeeld ook problemen heeft met uh, uh, met wat de NNZ doet. Dat de, dat de Tweede Kamer ook uh, moeite heeft met de onduidelijkheid over de rol van de AIVD. Um, ik denk dat uh, de burgers op een gegeven moment ook gewoon veel uh, mondiger gaan worden. En dat het, dat het gewoon niet kan. Dus ik denk dat uh, de, de makkelijkste weg voor minister Pastek is helemaal niet uh, uh, een, een nieuwe wet voorstellen... waarmee de bevoegdheden van de geheime diensten worden vergroot. Ik denk dat de makkelijkste weg van Pastek is stoppen met dat voorstel... en gaan werken aan andere uh, maatregelen. Ja, wat, wat is uh, tot slot uh, volgens jullie het ideaalbeeld? Wat moet, wat moet er over een jaar echt compleet anders zijn? Ik denk dat het, uh, uh, het belangrijkste is dat de geheime diensten uh, uh, nooit de bevoegdheid krijgen om uh, te bespioneren van onverdachte burgers. Ja, duidelijk. Reo Zenger, onderzoeker bij Bits of Freedom. Bedankt voor je uitleg en uh, heel veel succes uh, met jullie website bespietonsniet.nl Dank je wel. That's when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 Julian Vallard op radio 1 Hij zingt Joni. Hij is er ongetwijfeld verliefd op. Of ik heb niet goed geluisterd. Leuk liedje, dat wel. Ja. De kinderen na school op de kinderopvang laten verblijven wordt, als het aan het kabinet Rutte ligt, een stuk duurder. Vooral de toeslag op kinderopvang wordt lager om de gewenste bezuiniging van bijna een miljard euro op te vangen. Met de campagne Sta op voor kinderopvang wil de brancheorganisatie kinderopvang voorkomen dat de bezuinigingen doorgaan. En daarom schreef de organisatie het grote boek op voor de kinderopvang. Om onze minister-president Mark Rutte te overtuigen het schrijfsel te lezen, spreekt Petra van der Wild vandaag zijn voicemail in. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Goedenacht meneer Rutte. U spreekt met Peter van der Wild brancheorganisatie Kinderopvang. In een land waarin iedereen wordt geacht bij te dragen aan de economie om door deze recessie te komen, zijn de voorwaarden waaronder zo'n bijdrage kan worden geleverd van het grootste belang. Dat betekent voor werkende ouders dat de kinderopvang goed geregeld moet zijn. Zodat ze met een gerust hart hun kind achterlaten in een veilige en pedagogisch hoogwaardige omgeving. De afgelopen jaren heeft u met uw kabinetten het met flink in de kinderopvang gezet. Verschillende bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag hebben hun wissel inmiddels wel getrokken. Ruim 13.000 mensen zijn hun banen in de kinderopvang kwijt. Er zijn tienduizenden kinderen minder in de kinderopvang. En honderden kinderopvangorganisaties zijn inmiddels failliet. Dit alles omdat werkende ouders in dit land onder druk van de bezuinigingen andere keuzes hebben moeten maken. En daar maken veel mensen zich druk over, zoals de afgelopen maanden is gebleken. Met de campagne Kom op voor kinderopvang hebben wij samen met werknemers en ouderorganisaties een platform geboden aan mensen die een hart voor de kinderopvang hebben. En daar is wel gebleken dat velen zich veel zorgen maken over de toekomst van de kinderopvang, want uw beleid holt het aanbod uit. Laat ouders geen andere keuze dan alternatieve oplossingen te zoeken en doet vele werknemers de werkeloosheidsuitkering in. We hopen dat u in het kader van de economie, de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie de kinderopvang de komende jaren de plek geeft die ze verdient. En dat u gaat erkennen wat kinderopvang voor velen, maar vooral voor kinderen betekent. Wij hopen nog van u te horen en dan wens ik u verder een prettige nacht. this do Sometimes I succeed En een bit op Radio 1 van Voist. De band bestaat niet meer. En dat is heel erg jammer, want ik vond het heel erg leuk. Ja? Ja, vind ik nog steeds. Als je nu naar Voist.nl gaat, dan kom je trouwens op een specialist in ICT en dienstverlening. <laughs> in de transportsector. Ja, die, zal, die zal genieten van het succes van Voist. Ja. Uh, wij, wij zijn uh, bijna aan het, uh, aan het einde gekomen van ons eerste uur uh, Maar uh, er komt nog een uur uh, nu al wakker aan En uh, in dat tweede uur hebben we altijd een studiogast En uh, dit keer is de studiogast uh, Jan Kastelijns En uh, Jan is inmiddels al in de studio Jan, uh, een hele morgen. Goedemorgen. goedemorgen. Het uh, is een vroeg moment om uh, met jou over economie te gaan praten Want dat, uh, dat, gaan we, dat, dat staat eigenlijk centraal in het, uh, in het tweede uur uh, Heb je dat al eens eerder gedaan eigenlijk op zo'n tijdstip? Ik heb jullie een paar weken terug ook gesproken inderdaad. Ja, ja. dat is telefoon, ja. maar niet hier nu in de studio. Ik ben hier voor het eerst inderdaad. Ja, ja. Dan, kan je, dan, kan je, dan zou je nog stiekem vanuit bed een beetje nog hangend uh, een soort van wakker uh, proberen te doen. Maar nu moet je echt fris en fruitig hier in Hilfsum ja, ja. uh, ja. opdraven. Um, je bent hier gekomen dat wij over de economie, de beurzen willen praten. Um, en dan kom je en toch niet zo heel snel uit op 26-jarige uh, mensen die dat doen. Die ook een hele schare volgers hebben mm -hmm. met je beursanalyses. Klopt. Kun je in het kort vertellen hoe iemand die zo jong is, zo goed gevolgd kan worden op het gebied van, van die beurzen? Ja, ik ben begonnen toen ik 14 was met, uh, met beleggen. En uh, ja, vanaf daar is het eigenlijk steeds verder gegaan. Ik ben gaan schrijven op, uh, op internetsites vanaf mijn 18e. Op, uh, ja, op, op, op site, zeg maar. En dat, uh, ja, dat heb ik nu gedaan uh, voor iex ja. Dus dat is steeds verder gaan. iex is de grootste beleggersite van Nederland. En ik heb nu ook mijn eigen website. En uh, daar heb ik inderdaad best wel wat volgers. Maar uh, je moet iets goed doen. Want als je onzin verkoopt en je zegt, uh, ik, ik noem maar wat, uh, ik koop allemaal dit en dit. Want mm -hmm. dit en dit gaat ermee gebeuren. Ja. En vervolgens daalt het aandeel alleen maar, dan gaat niemand je volgen. Klopt. Nou, daar heb ik blijkbaar iets goed gedaan. dat ik ja, Maar toch wat al, dan? Of ga, is dat een geheim dat je niet. Nou, het, het zijn voorspellingen die je doet. En uh, ja, als dat vaak uitkomt, dan, uh, ja, dan onthouden mensen dat. En dan blijven ze je volgen. En, maar de meeste voorspellingen worden toch gedaan op basis van ervaringen van 30 jaar al die beleggingen volgen? Nou, daar geloof, dat en, geloof en, uh, ik niet in. Uh, <laughs> ik heb met de hele oude rot in het vak gewerkt. En uh, ik denk niet dat daar een wet voor is. Maar wat is het geheim van Jan Kasteleins? Ik vind dat best wel een interessante stelling. Gaan we erachter komen, het komt uur? ga je er wel achter komen. Ja? Ja. <lacht> dus we gaan allemaal, alle, alle onze luisteraars en wij gaan, gaan schatrijk worden van, jou, van jouw analyses? Nee, dat niet. Ja, en toch heb ik het vertrouwd dat je niet alles in de beurs wil uh, investeren. Dat je dat toch niet helemaal vertrouwt. Want je bent ook nog uh, betrokken bij een, een club, een discotheek. Ja, ik run ook een uh, populaire discotheek. Maar inderdaad. is dat voor de lol of omdat je de beurs niet helemaal vertrouwt? <lacht> nee, dat, dat is ook een groot deel voor de lol, inderdaad. Ja. We willen heel graag van je horen. Fijn dat je er bent. Je zit het volgende uur bij ons. En nu al wakker. Maar we hebben nog veel meer. Ja, we hebben zeker nog veel meer. We gaan het onder andere bijvoorbeeld over, de, over de huizenmarkt hebben. Want het aantal hypotheken ja, is tot een recordhoogte gekomen. Nou ja, althans vanaf de start van de crisis. En dat staat in contrast eigenlijk met het aantal werklozen op dit moment. Ja. En we gaan daar straks alles van horen van Robin Fransman. En de World Trade Organization. Organisation komt met een grote top. Daar blikken we ook alvast op vooruit. Genoeg reden om te blijven luisteren. Na het nieuws van de NOS zijn we terug. Nu al wakker. WNL Nieuws in de nacht.